7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VVD heeft opnieuw te maken met een integriteitskwestie. De oud-penningmeester in Flevoland wordt ervan verdacht... dat hij tussen 2012 en 2017 meer dan 60.000 euro heeft gestolen... van de partij en van de provincie. De fraude kwam aan het licht nadat de nieuwe penningmeester... in juni toegang kreeg tot bankrekeningen van de fractie. Het hoofdbestuur van de VVD zegt geschrokken te zijn en heeft aangifte gedaan. De 61-jarige penningmeester werd eerder al veroordeeld tot een werkstraf... omdat hij 110.000 euro uit de erfenis van zijn tante had gehaald. Later bleek dat hij recht had op 94.000 euro. Minister Slop heeft een lid van het commissariaat voor de media ontslagen. De bestuurder is mede-auteur van een onthullend boek over de mediawereld... over omroepbestuurders en tv-presentatoren. Volgens de andere bestuurders kwam daardoor de onafhankelijke reputatie... van het commissariaat in het geding. Venray krijgt morgen een winkel waar alleen maar lachgas wordt verkocht. Volgens de eigenaar is dat een primeur voor Nederland. De winkel opent tegelijk met de Venraise kermis. Klanten kunnen in de winkel ballonnen met lachgas gebruiken... en er komt ook een bezorgdienst. De gemeente Venray is niet blij met de komst van de winkel... maar kan er weinig tegen doen. Lachgas valt onder de warewet en is dus legaal. In Stuttgart is de Syrische man voorgeleid die gisteren op straat iemand doodsloeg voor de ogen van tientallen mensen. Volgens de politie waren hij en het slachtoffer vroeger huisgenoten en hadden ze ruzie. Er was waarschijnlijk geen terroristisch motief, zegt de politie. De Syriër hakte op zijn slachtoffer in met iets wat op een zwaard leek. Hij werd na een klopjacht van ruim twee uur gepakt. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen buien, soms ook met onweer en plaatselijk veel neerslag. Tussendoor is er soms zon en het wordt 20 tot 23 graden. In het week-einde zo goed als droog en zonnige periode. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Zin in ZFM. Start your actions. Met een hoofdletter zet van Zon Zee Zandvoort en Zoet. <totstuken>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 We'll be top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the you somehow, getting out of this conversation, yeah. no looks here? No luck's done in this, don't ask that question, here. Yeah. This is my only fear, that we become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 de zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Ja, zo. <lacht> uh, dat heeft al even tijd nodig gehad, zodat ik er nog even wat, uh, wat kan zeggen. Het was uh, heel waar genoegen om dit uh, non-stop gedeelte van uh, ZFM even te kunnen aanschouwen. Maar ik heb zelf ook nog een beetje wat uh, snode plannen om iets uh, te laten horen. En dit is de, de, de versie die ik dan laat horen. Dat is dan uh, de uitgebreide versie. En ik uh, hoop dat ik hem uh, aanstaande zaterdag uh, zo uh, gek kan krijgen... dat hij bij Rob Harms in de verkorte versie uh, gaat uh, horen. Maar dan moet ik dan wel eventjes het een en ander open uh, En dat, dat heeft nog wel even wat tijd nodig. Het heeft ook weer te maken dat er een uh, dappere collega van mij... op een gegeven moment uh, besluiten heeft, of besloten heeft... Om niet de boel af te loggen. Ja, en dan uh, krijg je dit soort uh, flauwekul. Dan moet ik... Uh, nou hoop ik dat hij dat heel snel opschiet. Want anders dan heb ik echt een, uh, een groot, groot probleem. Um, uh, dan moet ik eventjes uh, dit doen. YouTube. Ja. Dat heb ik. Dan moet ik er nog... Uh, Oeh, dat wordt, wordt clues. Dat wordt heel close. Maar ik denk dat het wel uh, gaat uh, lukken. Het is altijd leuk als je dan op een gegeven moment. Op het allerlaatste moment. Dan uh, dat nog uh, kijk. Ja hoor, ik heb hem uh, te pakken. Dus dat, uh, dat gaat wel helemaal goed komen. Hopelijk dat er geen advertenties tussen zitten. Want dat is ook natuurlijk het, uh, nog het, uh, het, uh, het relaas. Ja, heb eens. Ik heb het uh, voor elkaar. Nou, uh, dat, uh, dit gaan we dus uh, horen. Tot aan het nieuws van uh, 8 uur. Sweet and sexy team van Rick James. In de lange versie. Dus uh, ik zou zeggen ga je borst er maar nat maken. Straks om 8 uh, uur hebben we weer een uh, reguliere aflevering van uh, Alternative FM. Dit was dus de, de gewone singleversie. Ja, leuk. Leuk, Jaapko. Maar die 12 inches die heb ik dus uh, gewoon uh, niet uh, bij de hand. Ja, dat, uh, dat, uh, dit is dus gewoon de versie die we dus uh, moeten gaan horen. Juist. En niet de versie uh, die, ik, uh, die ik in mijn hoofd had zitten. Deze komt dus zaterdag uh, ook uh, voorbij. Hé, hey, wat, wat jammer. Ik had, ik had toch een hele mooie versie. Nou, die ga ik straks uh, wel even bewaren allemaal aan het eind. Voor Alternative FM. Dat, uh, wie was dat dan? Zal ik er even bij zeggen. Dat is uh, Rick James. Dat zeg ik er ook even bij. Dan weten de mensen thuis dat dat Rick James is. Het zal ook niet lang meer bij zijn datum liggen. Want 6 augustus 2004 mensen is deze man overleden. Is ook niet echt een lievertje geweest als het gaat om... Ja, moet ik het bijzeggen, eigenlijk in de muziek zelf. Hij heeft nogal wat, wat stoute dingen gedaan. En dat was uh, nou niet dat, uh, dat Rick die ideale schoonzoon is geweest. Afijn, ah, ik heb er een uh, aardig stukje over geschreven. Komt uh, binnenkort nog uh, wel uh, voorbij. Nu uh, moet ik eventjes iets uh, gaan voorzien om uh, de 2,5 minuten nog uh, zien uh, door te komen. Dat gaat wel lukken, maar dan heb ik nog eventjes iets. Uh, en dat, dat komt wel regelrecht een beetje uit het uh, programma wat, uh, wat wij uh, dan uh, doen daarachter. Nou, is eigenlijk niet helemaal, maar goed. Uh, het kan wel. Uh, ik heb nog zeker iets van twee minuten uh, spul. wat ik er nog uh, klaar heb staan. Doen we zo. Is van een uh, toch een. Uh, wat. ja, moet ik het eigenlijk omschrijven? Het is een, een beetje een cult bandje geweest. Heeft ook niet lang uh, bestaan. Uh, ik denk eigenlijk dat het een beetje een band is uh, geweest. Uh, die uh, min of meer een beetje bestaat uit studenten van het uh, muzikale conservatorium in Amsterdam. Zo omschrijf ik het goed. Chris Koch was de één. Uh, en dan moet ik eventjes uh, goed... Uh, Donata Kramars was uh, ook uh, onderdeel van... Uh, lid van de band. En Marnix Dorstijn. En die laatste, dat is uh, de man uh, geweest... die onder andere uh, een van de, de laatste albums... van Herman van Veen heeft uh, geproduceerd. Dus... Uh, uh, muzikaliteit alom. Alleen de band is een beetje onder gegaan van de eigen creativiteit. Er zijn zoveel creatieve dingen die ze bedacht hadden... ...dat, uh, dat ze op een gegeven moment uh, ja dit kan, dat kan. En uh, zo kwamen er zoveel dingen eigenlijk uh, voorbij... Dat, ...dat ze er op een gegeven moment zelf geen touw meer aan vast uh, konden knopen. Uberig heb ik het over, want de band heeft in 2012 de grote prijs van Nederland weten te winnen. En dat is dan bij de zang, hè? En niet bij de Formule 1, want die komt volgend jaar voorbij. Dit ga je horen tot aan het nieuws van 8 uur. A bitch like me on your